De Belgische politie heeft de trucker vrijgelaten... die mogelijk een demonstrant met een geel hesje heeft doodgereden. Hij blijft wel verdachte, zegt het openbaar ministerie in Luik. Vrijdag reed een vrachtwagen door toen demonstranten met gele hesjes... de snelweg E25 bij de grens met Maastricht blokkeerden. Daarbij kwam een betoger van 50 om het leven. De chauffeur, een man uit Landgraaf... meldde zich vandaag bij de Belgische politie in Luik. Hij is vanmiddag verhoord, terwijl voor het politiebureau... een tiental gele hesjes zich had verzameld. Volgens de advocaat van de chauffeur reed zijn cliënt de demonstrant per ongeluk dood. In de Keniaanse hoofdstad Nairobi is al uren een terroristische aanval aan de gang in het chique Dusit Hotel. Er zouden zeker één doden en vier gewonden zijn gevallen. Maar de verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen. De terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Voetballer Ryan Babel speelt de komende zes maanden in de Engelse competitie. De International gaat voetballen bij Fulham. De 32-jarige spits heeft bij de degradatiekandidaat... een contract getekend tot het einde van het seizoen. Babel komt over van de Turkse club Besiktas. Dat agendapunt... Duidelijk, dank u wel. Zegt u maar aan mevrouw Kuin-Moenenbroek. Ja, goedenavond. Uh, agenda punt 5.1.6 ben ik zowel privé als werkgerelateerd ook bij betrokken. Dus ook daarin uh, ga ik niet mee uh, in discussie. Of... Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil net als de vorige keer toen we het, eh, het onderwerp toeristische verhuur behandelden, even melden dat ik belanghebbende ben in die zin dat ik in Zandvoort woon en dat ik met toeristische verhuur te maken heb in mijn woonsituatie. Dank u wel. Het, vast, het vaststellen van... bedankt... Uh... Het vaststellen van de agenda zijn de commissieleden akkoord met deze agenda. Non-verbale instemming, dan is punt 2 ook behandeld. We gaan naar punt 3, of er mededelingen zijn van het college. Die heb ik niet doorgekregen, dus we gaan in een uh, vlot tempo op deze manier. Punt 3 kunt u ook wegstrepen. Dat brengt mij bij, bij agenda punt 4... En agenda punt 4 gaat over het wijzigingsbesluit... gemeenschappelijke regeling, werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland. Door de fusie van de gemeente Haarlemmerlieden en Sparenwoude... Sparen met, dus Sparen met de gemeente Haarlemmermeer... waardoor Haarlemmerlieden en Sparenwoude uit de gemeenschappelijke regeling treedt... dient die regeling aangepast te worden. En het college... Die dient hiervoor toestemming te vragen aan de gemeenteraad. En dat middels portefeuillehouder, de heer Berendsen. Ik wil eerst altijd even rondkijken of er een inspreker is op dit punt. Dat verwacht ik niet en dat klopt dus ook. Dan eh, wil ik aan de commissieleden vragen om een reactie op dit agendapunt te geven. Mag ik nu beginnen mevrouw Koper? Zeker, dank u wel. Uh, wat de Partij van de Arbeid betreft is dit een technisch uh, verhaal. En uh, belangrijk is natuurlijk dat de stemverhouding uh, goed geregeld is. Dus wat ons betreft akkoord en een hamerstuk. Dank u wel, mevrouw. Wat D66 betreft is het ook een hamerstuk. Dank u wel, de PVV. Voor de PVV ook een hamerstuk. De VVD... Dank u voorzitter. De VVD vindt het uiterst jammer dat hamerlieden en sparenwouden ophouden te bestaan. En het is niet anders. Maar geeft het college ga naar toestemming tot het uh, uitvoeren van dit besluit. Dank. Dank u wel. GBZ? Ja voorzitter, ook namens GBZ is het een uh, hamerstuk. GroenLinks? Namens GroenLinks, hamerstuk. CDA? Uh, ja, voor het CDA is dit ook een uh, technisch verhaal, maar wij we hebben wel nog een vraag. Uh, kan de wethouder iets uitleggen over de stemverhouding? Haarlem heeft 160.000 inwoners en vier st uh, stemmen, uh, Bloemendaal 23.000 en uh, twee stemmen, en Zandvoort net eh, uh, 17.000 en we hebben maar één uh, stem. Uh, ja, hoe, hoe kan dit? Dank u wel. OPZ. Ja, Dank u wel, voorzitter. Um, nu, uh, ik heb wel ook nog een vraag. Nu uh, halem, of halem de Woude eruit gaat... dan zou ik eigenlijk willen weten of het consequenties heeft... voor de werkplekken en of uh, financiële verplichtingen aan paswerk. Dank u wel voor uw twee vragen. die heer Binnenstreek, neemt dat u hierop wilt antwoorden... Hij zegt welkom, dus ik ben er. Uh, Dank u wel, voorzitter. Ik uh, ben blij dat uh, de meeste mensen dit een hamerstuk vinden, want het is inderdaad een uh, meer of meer een technisch verhaal door het uitreden van uh, Haarlemmerlien, Spaar en Wouden. Uh, uh, ja, uh, zou je die re complete regeling eigenlijk moeten vervangen, maar we hebben dat uh, simpelweg ondervangen door gewoon een wijzigingsbesluit te maken. En dat maakt het allemaal wat eenv eenvoudiger. Ten aanzien van de vragen van het CDA, zeg maar die stemverhouding die is meer gebaseerd op zeg maar, het aantal deelnemers. En niet zozeer op zeg maar, het aantal, uh, het aantal uh, inwoners van de verschillende gemeentes. En als u mij nou vraagt van wat nou precies die deelnemers zijn, dat weet ik niet exact. Dat is een technische vraag. En als u daar echt prijs op stelt, dan zou ik dat even na moeten kijken. En dan geef ik daar een schriftelijk antwoord op. Als, dat, uh, als u daarmee instemt, want ik ken die cijfers niet helemaal uit mijn hoofd. Ja, zeker. Uh, dank u wel. Uh, dan ten aanzien van de vraag van, uh, van uh, OPZ. Uh, van, uh, uh, zitten er verder consequenties aan vast? Nee, die zitten er uh, verder niet aan vast. Uh, het is zo dat uh, de, uh, de som die in feite uh, Haarlem en Liede betaalt... Die is enerzijds gebaseerd op zeg maar, het stukje eigen vermogen... wat zij daarin hadden zitten... Uh, en aan de andere kant uh, houden nog een aantal uh, mensen die zeg maar, in dat wendingsvoorzieningsschap blijven zitten. En daar wordt, daarop, zeg maar, is een uitgebreide uh, prognose gemaakt op basis van hoe lang dat nog waarschijnlijk zal zijn. En daar is uh, zeg maar, een uitgebreid rapport over gemaakt en dat is ge gecalculeerd. En daardoor is zeg maar, een uittreedsom van ik uh, meen iets van 48.000 euro uit mijn hoofd die Haarlem betaalt. Om daarmee ook te garanderen dat de werkplekken die Haarlem en uh, nog heeft, en ik geloof dat dat er vier waren, dat die ook in ieder geval uh, zo, uh, zo blijven. En dat die dus voor kunnen duren. Dus dat voor wat betreft uh, de antwoorden, denk ik, uh, voorzitter. Ja, dank u wel, uh, wethouder. Is dit voldoende voor de commissieleden? Dan sluiten we ook dit agendapunt af. Uh, en dan, maar, ja, ik moet nog wel eventjes horen natuurlijk of het een hamerstuk, het is een hamerstuk, heb ik een rondje gemaakt. Uh, ja, hamerstuk wordt dit en we gaan naar punt 5 van de agenda. Punt 5 uh, van de agenda, uh, dat gaat over het versterken van het handhavingsinstrumentarium toeristisch verhuur van woningen. Naar aanleiding van de raadsvergadering van 20 november 2018, waarin een eerder voorstel over dit onderwerp aan de orde kwam, is een aangepast raadstuk voorbereid. Met dit raadstuk wordt aansluitend beoogd om het handhavingsinstrumentarium te versterken... om te kunnen optreden tegen tweede woningen... die in strijd met het bestaande beleid aan toeristen worden verhuurd. Het aantal dagen waarop een gehele woning mag worden verhuurd... blijft ongewijzigd. Over het punt toeristisch verhuur... is in de commissie en raadsvergadering van november uitgebreid gesproken. Ik roep de commissieleden dan ook op om zich te beperken tot de aangepaste onderdelen van het raadstuk. Voordat de commissie aan bod komt, eh, eerst onze gasten, eh, insprekers. Ik heb twee insprekers eh, opgekregen. En als dat klopt, misschien kunt u dat even bevestigen. Mevrouw Smit van de Rotondeflat, dank u wel. En mevrouw Spiers van Enjoy Seaway Apartments. Zijn er nog andere insprekers? Dan kan ik daar rekening mee houden. Nee? Nou, dan nodig ik u uh, uh, graag uit. De termijn die we daar gebruikelijk voor nemen is drie minuten. En ik nodig u dan uit om achter de microfoon te gaan plaatsnemen... zodat de commissieleden uw betoog kunnen horen... en vervolgens, als daar behoefte aan is, uw vragen kunnen stellen ter verduidelijking. Aan u het woord, mevrouw Smit. Geachte burgemeester, wethouders en leden van de raad. Ja. Ik ben Annette Smit en ik woon sinds 2012 in de Rotonde flat. Um, naast mijn woning heb ik een kleine studio die ik gebruik voor uh, familiebezoek en die ik ook verhuur. Uh, en als vaste bewoner kan ik zeggen dat ik geen overlast heb van toeristische verhuur in de flat. En ik erger me dan ook aan onterechte ophef van een handjevol vaste bewoners... die nu handig misbruik proberen te maken van de Airbnb-discussie. Ik ken de meeste eigenaren, geen grote onbekende investeerders... maar het zijn over het algemeen mensen die hun pensioen aanvullen... He, of er zelfs helemaal van afhankelijk zijn. En het, uit het feit dat deze mensen niet allemaal inspreken... moet u vooral geen verkeerde conclusies trekken. Mensen liggen er wel degelijk wakker van. Uh, maar mijn voornaamste punt... Uh, waarom ik eigenlijk gebruik maak van dit uh, inspreekrecht... Uh, is mijn verontwaardiging over het antwoord... dat raadslid mevrouw Astrid van der Veld uh, de Groot kreeg... Op haar vraag betreffende de wijziging van de bestemming van flatgebouwde rotonde. En op die wijziging, dus het niet meer bestaan van de logisfunctie, daar wordt niet op ingegaan. Nou, laat staan dat er ingegaan wordt op eventuele overgangsrechten. En ik begrijp de werkdruk van de ambtenaren. Ik begrijp ook de complexiteit van de vraag. Het is niet makkelijk. Maar toch voel ik me als belanghebbende burger op deze manier ernstig tekort gedaan. En ik vind ook he, dat men zich er een beetje met een uh, Jantje van Leiden, of laat me liever zeggen een Jantje van Haarlem in uh, dit geval volgens mij, van deze kwestie af. He, er wordt ook wel gezegd, jongens, voor 2009 weten we het allemaal niet precies, daarvoor moet je naar het Noord-Hollandse Archief. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb daar uren gezeten. Uh, en ik kan u nu zeker zeggen dat de rotonde flat vanaf het begin van haar bestaan... die flat die is nu al zo'n bijna 50 jaar oud... heeft het een bijzondere functie gehad, uh, wel te weten logies. Uh, en mevrouw Van der Veld, zij was niet de eerste die met uh, deze vraag uh, gekomen is. Als je de archieven doorbladert, zie je dat dit er steeds terugkerende vraag is geweest aan de gemeente Zandvoort. En het grappige is, of tenminste grappig... het wordt ook steeds beantwoord met... ja, die bestemming is logisch. Um, en het was zelfs zo dat uh, vaste bewoners... in het verleden toestemming moesten krijgen... om in de flat te mogen wonen. Dat is dan ook in een brief gezegd van de gemeente. En daar staat oké, okay, dat mag dan wel... maar de oorspronkelijke functie logies die gaat met deze toestemming niet verloren. En nu gaat men er ten onrechte aan voorbij dat deze bestemming logies... en dus gaat men ook voorbij aan verstrekte toestemmingen uit de jaren 60 en 70... en ook met name aan de rechten die voortvloeien uit de verordening van 1981. En het zou toch eigenlijk ook te gek voor woorden zijn dat de bestemming van onze flat in 2009 ineens stiekem, misschien per ongeluk, veranderd zou zijn... en dat die bestemminglogies nu ineens niet meer zou bestaan. Het zou ineens alleen nog maar wonen twee uh, uh, zijn. En, en niemand in het gebouw die hier al tien jaar lang niets van af zou weten... Nou, ik hoop mevrouw, dat ik met mijn mevrouw. betoog duidelijk heb kunnen maken dat uh, de Rotonde flat buiten alle beperkingen van uh, vakantiegebruik uh, valt. En ik hoop ook dat hierover later geen onduidelijkheden meer uh, zullen bestaan. Dank u voor uw aandacht. Blijf even zitten. Misschien zijn er vragen die aan u gesteld uh, uh, gaan worden. Is dat zo? Heeft een van de commissieleden ja? De heer Deen, de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Smit, hartelijk dank voor uw in, uh, inspraak. Uh, duidelijk. Uh, bent u of een andere bewoner van de Rotonde Flat, ooit op de hoogte gebracht van een zogenaamde wijziging in 2009? Nee, nee. Verder geen vragen? Dan bedankt voor uw uh, inleiding, mevrouw Spiers. Nu het woord. Goedenavond. Ik ben Joyce Spiers, inwoner van Zandvoort... en werkzaam met ons bedrijf en Joyce Seville Apartments in de Rotondeflat. Ik heb moeite de politiek van Zandvoort te begrijpen. De tegengestelde informatie op verschillende internetsites... de onbeantwoorde vragen door de gemeente... Heeft onze voorzitter van de VVE de rotonde, meneer bouwberg Wilsen, dan gelijk dat er nooit een bestemming recreatielogies op de rotondeflat heeft gezeten? Dit vertelde hij tijdens de laatste extra vergadering van 28-11 aan de leden van de VVE. Verhuren wij dan werkelijk illegaal aan toeristen in de rotondeflat... zoals onze voorzitter en de gemeente Zandvoort ons doen geloven... terwijl wij, bewoners en verhuurders van de rotondeflat er volledig van overtuigd zijn... dat we alles, maar dan ook alles, via de regels doen. Na heel veel uren te hebben doorgebracht in het Noord-Hollands archief... en met behulp van onze advocaat, is er gelukkig wel duidelijkheid gekomen. Zoals u ook heeft kunnen lezen in de brief van onze advocaat. Mede door de onduidelijkheid van de gemeente zijn wij genoodzaakt geweest... om dit te laten uitzoeken door verschillende gespecialiseerde advocaten... Ook wil ik u laten weten dat we ten alle tijden op zoek zijn... naar een goede balans tussen de vaste bewoners en de toeristen in de rotondeflat. Helaas, zoals altijd, is er met een handjevol vaste bewoners... de tegenstanders van de verhuur, weinig tot geen communicatie. Ik persoonlijk vind dit als een gemiste kans. Is communicatie niet ten alle tijden het belangrijkste in onze samenleving? Ik vraag de gemeente dan ook de rotondeflat te omarmen... Maak er gebruik van dat toeristen hier kunnen en mogen genieten van ons prachtige Zandvoort. Vanaf een prachtige plek. Erken de Rotondeflat met haar bijzondere functie. Bedankt voor uw aandacht. Ja, u wordt ook bedankt. U bent ruim binnen de tijd gebleven. Het ja, is knap, he? altijd weer plezierig. <laughs> Zijn er commissieleden die een vraag hebben? De heer Berg, op jezelf. Nou, het, is het is eigenlijk een indirecte vraag. Ik heb de brief gelezen van de advocaat die, uh, die die mensen hebben laten sturen. En er staat in de gebruiksregels... ...regelen immers niet het type gebruik van appartementen... ...over het bestemmingsplanwijziging uit 2009 over wonen. Uh, zou de uh, uh, portefeuille daar uh, duidelijking over kunnen geven of dit klopt of niet? Ja, u heeft... Geen directe vraag aan mevrouw Berg. Nee, het wel, een, wel op haar ingezonden brief. Oké, okay, dan uh, stel ik voor uh, dat, want u vraagt het uiteindelijk aan de wethouder en mogelijk aan de ambtelijke ondersteuning, dat we dat zo direct gaan beantwoorden als we de commissieleden gehoord hebben. Dus we gaan het wel doen meneer Berg, maar in een iets later stadium. Ja, prima, dank je. U wordt bedankt. Uh, en wij gaan weer verder. Ik ga de commissieleden nu vragen wat zij hiervan vinden. Bedankt. Dank u wel. Voor de verandering, ik uh, rechts voor begonnen... nu een keer linksachter, mevrouw Van de Veld of een ander van de GBZ. Ja, dank u wel. Um, vorige behandeling ben ik er ook al vrij duidelijk over geweest... dat ik hier uh, heel veel moeite mee heb met hoe het nu tot stand is gekomen. Uh, die 120 dagen die worden dan vastgehouden... en dat was voornamelijk een wens van mijn collega aan de overkant van de VVD... En ik hoor het u nog zeggen, hè? waarom dan een heel nieuwe verordening... als het alleen maar gaat om de handhaving ervan. Um, wat mij vooral verbaast is dat er uh, zaken in staan... die ik als raadslid, en ik loop enige tijd al mee, niet wist. Ik wist namelijk niet eens. Ik als raadslid weet niet dat je een tweede woning niet toeristisch mag verhuren. Dat is raar. Dan ga ik als raadslid zoeken op internet op zandvoort.nl, maar ik kan beter op Haarlem gaan zoeken, geloof ik, ook niet te vinden. Dus hoe moet dan een huiseigenaar dat wel weten? Ik bedoel, onze website is gewoon... Nou, je, je hebt goede websites, je hebt slechte websites en je hebt die van ons. Da daar is gewoon niets op te vinden. Het is gewoon echt te schandalig voor woorden... Als er dan mensen bij mij komen en vragen om, om hulp om dingen te vinden... en ik moet ze dan bekennen, ja, ik kan het ook niet vinden... dat, dat, nou, dat hoort gewoon niet. Nogmaals, ik vind dat je heel duidelijk moet zijn... wij vinden dat als Gwz dat je in woonwijken waar eh, voornamelijk door ja, mensen gewoon echt gewoond wordt... dat je daar best wel paal en perk aan stel, kunt stellen, absoluut. En als er overlast is, moet je daar zeker op handhaven. Ook dat is een feit. Maar om nou op die 120 dagen zo hard te gaan handhaven... dat ik denk van ja... En, en wanneer is het toeristische verhuur? Zoek het maar op. Nou, pak het internet, ga het proberen te zoeken. Toeristische verhuur. Dat was daar nergens omschreven. Dus als er een, een stelletje uit, uit Amsterdam hier een aantal weken komt... is dat dan toeristische verhuur... Nee, misschien hebben ze wel een verbouwing thuis, een badkamer, Ja, ik noem maar wat. Wanneer is het toeristische verhuur? En dat zijn, dat zijn toch dingen die verder uitgezocht moeten worden... voordat je hier ook maar enigszins iets verder over zou kunnen zeggen. Maar vooralsnog heeft u zeker onze zegen niet. Nou ja. Of het vanavond hier de plaats is van zegen, mevrouw van der Veld, dat zullen we nog wel merken. We beginnen heel vroeg, uh, kwart over acht. Uw vraag gaat dus over die omschrijving uh, daarvan, het bekendmaken van die regelgeving. Dat is met name voor de huizeigenaar het punt wat u wil maken naar de wethouder. Begrijp ik dat goed? Uh, ja, en uh, al eerder is het aangehaald, ook de beantwoording over hoe dat dan tot stand is gekomen in 2009. Ja, ik... Ik neem aan dat het een kennelijke verschrijving is. Want ik ben erachter gekomen bij het bestemmingsplan waar mijn eigen huis staat. Dat er ook een kennelijke verschrijving is. Want ik heb die woning gekocht toen die 9 meter hoog was. En volgens het huidige bestemmingsplan, volgens de plannen... He, om naar het bestemmingsplan te komen... is in een een dakkelbouw eraf. Want dat mag nog maar 6 meter zijn. Dus ja, aparte dingen. Dus verschrijvingen, ja zeker, dat gebeurt. is niet erg, want daar wonen, waar mensen werken... Worden fouten gemaakt. En ik vind, ja, ik ben echt van mening dat hier verschrijvingen zijn geplaatst. Op de verbeelding, zoals het dan tegenwoordig heet. Dank u wel. Uw vraag is genoteerd en daar wordt op ingegaan. GroenLinks uh, vervolgens. Wie krijgt het woord? Elke Wali, goedenavond. Goedenavond, voorzitter. Dank u wel. Um, voorzitter, toeristische verhuur, verhuur is waarom ons dorp ooit ons dorp is geworden. vrij pensions... Zijn jarenlang de levensaderen van ons dorp geweest en zijn dat nog steeds. Vaak kleine bedrijven die al sinds jaren en dag bestaan, uh, in de familie hebben gezeten, noem het allemaal op. Bedrijven die steeds vaker strenge regels worden onderworpen en bedrijfsvoering niet altijd uh, makkelijker wordt gemaakt. Een ambacht apart, gastvrijheid hoog in het vaandel. En hier tegenover staat het gemak van sites als Boeing.com en Airbnb. Je koopt een huis, je maakt een account en je gaat verhuren blazen dat de maatregelen die wij gaan nemen... niet per se leiden tot betere handhaafbaarheid. Dit omdat die 120 dagen simpelweg niet makkelijk handhaafbaar zijn... doordat uh, dit systeem uitgaat van recensies en boekingen. Daarbij is de schijnconstructie, die volgens het stuk niet handhaafbaar is... ook aantrekkelijker met dit aantal dagen. Wij hebben daarom een amendement ingediend met de strekking... dat het aantal dagen per 1 januari 2020 naar 90 dagen gaat... Deze hebben we bewust nu al op de agenda geplaatst om hem eventueel aan te passen aan de hand van deze commissie. Dus heeft u nog suggesties, dan nemen wij die graag mee en gaan we graag met uw partijen in overleg daarover. Nee, nee, nee, zeker niet. Ja, ik, ik heb een vraag. Um, ik hoor u zeggen, 120 dagen is niet handhaafbaar... Vanwege het systeem. Maar u wilt komen met een amendement met 90 dagen. Is dat dan wel handhaafbaar? Ja, het aantal dagen of uh, het aantal recens recensies uh, waarop wordt gekeken bij handhaving. Uh, dat, dat gaat met een moeilijke berekening. Dat stond ook in het vorige stuk namelijk. Uh, gaat, het, gaat het daarom? Dus wanneer je de aantal dagen mee naar beneden haalt, mee naar beneden, naar beneden haalt dan heb je minder recensies en uh, boekingen nodig om. Uh, ja, ...zeg maar te handhaven. Dus je kan nu zeg maar zeggen als handhaver... Um, ...er zijn een bepaald aantal recensies. Um, je kan tegen je, je vuurder, tegen degene die bijhuurt... ...kun je zeggen van, schrijf geen recensie. En dan is het al moeilijker te handhaven voor de gemeente. Oké, okay, oké. Okay. Uh, uw vraag is om suggesties. Dat kan eventueel in de tweede termijn uh, wat mij betreft. Dat was uw vraag. En uiteindelijk komt het terug in de raadsvergadering later dan... U uh, was nog niet klaar, dus zeker, gaat u verder. Zeker niet. Uh, wij willen graag de woningmarkt voor alle standvoorders verbreden. Kopers en huurders. We hebben het al gedaan met de KEI. Um, en dit is wat ons betreft een volgende stap om die woningmarkt te verbeteren en te verruimen. Uh, en zorgen voor meer ja, woningen eigenlijk op deze woningmarkt. Waardoor meer standvoorders hun plek kunnen vinden. Wij hebben het wiel dus ook niet uitgevonden. Wij willen graag met dit, over dit amendement ook met, uh, met de commissie praten. En wat ons betreft gaat eigenlijk het aantal nog verder naar beneden. Um, maar wij vinden wel dat het stapsgewijs moet omdat wij vinden dat eigenlijk de verhuurders die dus nu verhuren... wel de kans en de mogelijkheden moeten krijgen om niet in één keer, uh, zoals eigenlijk bij het vorige besluit, um, ja, voor een probleem te komen te staan. Dat willen wij niet. Um, en wat ons ook is opgevallen in de stukken is dat er een steekproef is gehouden onder negen verhuurders. En van die negen verhuurders betaalden vijf verhuurders geen toeristenbelasting. Um, we zien hier dus een dubbel probleem. Aan de ene kant zien we dat er woningen worden ontrokken aan de, aan de woningmarkt... en aan de andere kant zien we dat er gewoon geen toeristenbelasting wordt betaald. Oftewel, er wordt geld ontrokken aan het, onze gemeentekas. Um, omtrent die stukken hebben wij dan ook uh, drie vragen. We hebben uh, als eerste de vraag... is het zo dat um, we nu... is het zo dat er nu we een boete gaan, uh, gaan uh, geven uh, wanneer dit gebeurt... Uh, Staat er niet helemaal? Oké. Okay. Doen we even het volgende? Kan, een, kan het Spaanse systeem, waarbij paspoorten en paspoortnummers uh, worden genoteerd en doorgegeven aan de gemeente, kan dat ook in Nederland gelden? Uh, we weten uit ervaring dat wanneer je bijvoorbeeld naar Spanje op vakantie gaat en via deze soort sites boekt, dat je, dat je dan je paspoortnummer en je, of een kopie van je paspoort laat maken. En dat deze wordt genoteerd bij de gemeente. Zodat de gemeente exact weet wie er op dat moment in de appartementen zitten en ook het aantal. Uh, wordt handhaven gemakkelijker gemaakt door de, der, door de 90 dagen te hanteren? En uh, een vraag omtrent het heffen van toeristenbelasting. Is het zo dat wij op dit moment uh, nog steeds niks aan de boeteconstructie... daaromtrent hebben gedaan? Ik herinner me namelijk nog een discussie uit de vorige vergadering... waarbij uh, bleek dat wij eigenlijk niet uh, heel erg op de, op de boete zaten. Dus wanneer je geen toeristenbelasting betaalde... kon je daarna aan de hand daarvan uh, de belasting terugbetalen... maar dat had eigenlijk niet verdere consequenties... Uh, op het feit dat jij verhuurde of dat niet hebt betaald. Dus ik was benieuwd hoe dat uh, in dit stuk geregeld is... Ik heb het ook niet kunnen vinden, namelijk in de stukje zelf. Uh, tot zover, voorzitter. Ja, dank u wel. Uw drie vragen die zijn genoteerd. Uh, die het CDA, de heer Enstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij worden vaak aangesproken door Zandvoort, dus die overlast ervaren van de toeristenverhuur. Dronken mensen in je portiek, rammelende sleutels en vooral parkeerproblemen. Uh, nou, dat zijn uh, veel gehoorde klachten. Zandvoort uh, is sterk afhankelijk van het uh, toerisme. Daarom is het goed dat dit nieuwe voorstel is gekomen. Maar als gemeenteraad dienen wij ook te denken aan het algemene belang. Er zijn mensen die worden verdrukt van de woningmarkt door beleggers... en er wordt overlast ervaren. Hierop moet worden gehandhaafd. Ook zijn er duidelijke afspraken gemaakt hierover in het raadsprogramma 2018-2022. Wij hebben hierin afgesproken dat er strengere handhaving zou komen... Uh, het abonnement van GroenLinks bevat een voorstel om naar 90 dagen te gaan in plaats van 120 dagen. Ook de OPZ heeft de voorkeur hiervoor, blijkt uit het stuk uh, inbreng in zaken agenda punt 5. Graag willen wij benadrukken dat het ons inziens niet gaat over 90 of 120 dagen. Uh, de 120, 190 dagen staan los van de feitelijke discussie. Het probleem zit hem vooral in het aantal tweede, derde, vierde woningen... die worden gebruikt voor het toeristisch verhuur... en de grotere beleggers. Uh, maar ook dat er uh, daar, niet gemeld wordt door de eigenaren... en er niet op wordt gehandhaafd. Uh, verder hebben we nog een drietal uh, vragen. In de notitiebeleid verhuur van woningen... Staat dat de Omgevingdienst Eimond het wiel opnieuw dient uit te vinden met betrekking tot de handhaving? Kunt u aangeven hoe de handhaving er exact uit zou moeten gaan zien? De volgende vraag is, gaat, gaat er ook samenwerking worden gezocht met de besturen van de VVE's? En de laatste vraag... Heeft de wethouder ook verbinding gezocht met uh, verhuurplatforms... Hè, zoals Airbnb of Booking.com? Uh, voor zover. Dank u wel. Ook deze drie vragen die zijn genoteerd en daar wordt uh, op ingegaan door de wethouder. OPZ, wie mag ik het woord geven? De heer Maanwerker Hilsson. Voorzitter, dank u wel. Ja, ik kom even terug op uw inleiding dat straks. Nu zeiden we, we gaan de discussie beperken tot hetgeen wat nu voor ligt. Voorzitter, wij zijn stom verbaasd. Vorige keer toen wij over dit onderwerp spraken, hadden we het over 60 dagen. En de reden daarvoor die, is met, die, werd, met, die werd onderbouwd door het college is verband met handhaving. We hadden toen ook over een verschil tussen 120 dagen voor, voor verhuur boven winkels en winkelstraten. En vervolgens ontstond daar tumult over. Want men ervoer dat als bevoordeling van de een en benadeling van de ander. Vervolgens komt er uit het niets een raadsvoorstel. We gaan precies doen wat we deden. We houden ons bij de 120 daar. Zonder enige toelichting. Voorzitter, dat kan niet aan onze smaak. Als je dat al doet en van mening bent dat dat moet veranderen... dan dien je dat onderbouwen. En dat ontbreekt volledig. We zijn het er ook totaal niet mee eens voorzitter, want wat wij merken om ons heen vraagt om beperking van het aantal dagen verhuur. Want van een bescheiden bijverdienste gedurende zomermaanden is vakantieverhuur veranderd in een businessmodel, waarbij appartementen en woningen niet tijdelijk, maar het gehele jaar door worden verhuurd. Gevolg: opbrengsten. Er ...zijn geen bijverdiensten meer, maar vormen een zodanig substantiële inkomstenbron... ...dat er zowel door inwoners als institutionele beleggers appartementen en woningen worden opgekocht... ...met als enig doel om die toeristisch te gaan verhuren. Gevolg, prijsopdrijving en onttrekking van woonruimte aan de woningvoorraad. Voorzitter, we hadden met elkaar afgesproken dat we daar iets aan gingen doen... In ons raadprogramma staat... we gaan de groei van het gebruik van woningen als uitsluitend vakantiebeleid... met name Airbnb aan banden leggen... door in elk geval stringentere handhaving. Dat aan banden leggen, voorzitter, dat gebeurt niet alleen in Zandvoort. Gemeenten Amsterdam en Haarlem gingen ons voor. In ernstige mate voor, zou je kunnen zeggen. Want daar is het maximaal aantal dagen wat er per jaar mag worden verhuurd, toeristisch mag worden verhuurd... intussen op 30 dagen gesteld. En, voorzitter, de mate waarin er hier in Zandvoort toeristisch wordt verhuurd... is volledig vergelijkbaar met de schaal waarop dit in Amsterdam gebeurt. Dat betekent dat we een probleem hebben en dat we daar iets aan moeten doen... En voorzitter, dan kunnen we niet met de handen over elkaar gaan zitten... en zeggen, nou, laten we, naar, maar laten we maar houden bij wat het was. Want dan lossen we niks op... en we doen niet wat we met elkaar afgesproken hebben. Ongewenste neveneffecten, die zullen hier... naar verhouding evenzeer optreden als ergens anders. En daarom is het naar onze mening noodzakelijk... dat het maximale aantal dagen zodanig wordt teruggebracht... dat de opbrengst uit toeristische verhuur niet langer opweegt... Tegen het speculatief aankopen en bedrijfsmatig exploiteren van onroerend goed. En dat is de kern van het probleem, Voorzitter. Daar gaat het om. Niet om mensen te plagen en niet om vervelend te doen ten opzichte van mensen die een kleine bijvrienden hebben. Het gaat gewoon om speculatie en doelbewust bedrijfsmatig exploiteren van onroerend goed. Meneer Bouwberg-Wilson, u heeft een interruptie van de heer Deen, PVV. Ja, dank, dank u wel, voorzitter. Uh, ik, ik vraag me heel even af, het betogen van de heer Bouwberg-Wilson horend... of uh, hij zich wel goed bewust is dat het om twee verschillende zaken gaat. Want uh, ik hoor u zeggen, uh, het aankopen, hè, speculatief, en dan het verhuren, prima. Dat zijn dus tweede woningen, die mogen niet als zodanig verhuurd worden. Maar die 60, 90 of 120 dagen, dat is natuurlijk een hele andere doelgroep. Dat zijn mensen die gewoon uh, hun huis bewonen en daarvan een gedeelte verhuren. Ik, ik ben daar de raad even kwijt, wat u precies bedoelt. Ja, wat u, wat u van mening bent... En dat is u graag gegund hoor, die opvatting. Dat is namelijk dat het niet anders gaat om mensen die een ruimte over hebben. En die ten nut te maken, hè, om, omdat die even niet nodig is en dan verhuurd kan worden. Ja, ik denk dat het toch een misvatting is van wat er om ons heen gebeurt, voorzitter. Want we zien gewoon dat er gewoon speculatief woningen worden gekocht met dat enige doel. Om die te gaan exploiteren. Met schijnconstructies en alle dingen die daarbij horen. Dus dat beeld wat u schetst. Dat zal zeker in een aantal gevallen zal dat voorkomen. Maar dat is niet hetgeen waar het ons om te doen is om dat op te lossen. De heer Deen. Dank, dank u wel, voorzitter. Maar dan is het toch prima wat er in dit uh, uh, voorgelegen raadstuk eigenlijk staat... dat we gewoon gaan handhaven op het huidige beleid. Daar gaat het dan toch om? Dan is er toch geen verandering aanwezig? Nee, voorzitter. Want wat meneer, uh, wat meneer Deen uh, vergeet... dat is namelijk dat we een afspraak hebben wat we zouden gaan doen... En dat gebeurt dus nu niet op het moment dat we niks veranderen. Alleen door wat meer hand, te gaan handhaven ga je niet terug in de overlast. En ga je niet terug in het aantal dagen. Ja, u wil nog wat verduidelijken, begrijp ik nu. Ja, graag voorzitter. staat u bij toe nog een uh, verhelderende vraag te stellen. Uh, wat staat er dan precies? Wat, wat hebben wij dan afgesproken dat we gaan doen? Nou, dat heb ik u net uh, voorgelezen en misschien heeft u dat niet goed uh, Jawel, gehoord. Jawel hoor, stringenter handhaven volgens mij. Dat gaan is wat er in het raadsprogramma. We gaan de groei van het gebruik van woningen als uitsluitend vakantieverblijf, met name Airbnb aan banden leggen door in elk geval stringentere handhaving. Exact, Daar zijn we het daarover eens. Dank u wel. De heer Bouwer-Wilson gaat verder. Voorzitter, investeerders, investeerders, zo hield het college ons voor... wijken bijvoorbeeld uit naar Zandvoort vanwege het gunstige beleid... ...en kopen vooral woningen aan de boulevard met zeezicht op... ...mede doordat er in Zandvoort onder het huidige beleid... ...een woning voor 120 dagen mag worden verhuurd aan toeristen. Daar zijn we dus, meneer, de meneer Deeng, bij het probleem. Het Hetgeen viermaal hoger is dan het beleid van, van wat in Haarlem en Amsterdam nu geldend beleid is. Hiermee is de verhuur van woningen aan toeristen viermaal ja, zo rendabel... Baal, meneer Bouwberg, Wilson. U heeft een goed betrokken, want u krijgt in ieder geval uh, vragen erover. Meneer Deen en mevrouw Van der Veld. Mevrouw Van der Veld nu. Ja, dank u wel. Uh, meneer Bouwberg-Wilson, ik hoor u iets zeggen wat gewoon niet klopt. Want die 120 dagen, dan zul je dus bewoner moeten zijn... hoofdbewoner van dat pand, om 120 dagen te mogen verhuren. Dus wat u zegt, klopt niet... Helaas. En ik moet zeggen, ik ben ook erg flebberkestig dat een voorzitter van een, een, een vereniging van eigenaren van gebouwde rotonde, waar hij vanavond toch ook echt over gaat, dat die het woord voert namens zijn partij. Ik vind dat gewoon niet kunnen. U heeft in het begin heeft u gezegd dat u belanghemelder bent, en toen dacht ik, hé, hey, dat is heel fijn, meneer Bouwberg Wilson ziet dat zelf in. Maar helaas is dat dus niet het geval. Uh, ja, u, heeft, u zegt nu natuurlijk wel twee dingen. Als u de belangenverstrengeling aan de orde uh, wil, uh, wil stellen... dan moet u dat vragen nu. Uh, ik heb daar zelf geen behoefte aan overigens, maar als u dat wil... moet u Ik dat zeg doen. niet belangenverstrengeling, okay. helemaal niet. Heeft u mij niet horen zeggen. Nee, nee, maar u nee, heeft wel degelijk een belang daar. Verschillende belangen dan. En, en dan, dan krijgen ik... we toch de schijn van... Oké, okay, dat, dat zijn uw woorden. Uh, ik, kunt u, ja, ik begrijp dat u daarop wilt reageren. Daar krijgt u natuurlijk de kans voor. Maar die, vindt u, als, als u die erg vindt, dan toch nog wel even de vraag van de heer Deen ook. Dan kunt u beide beantwoorden. Ja, dank u wel, voorzitter. De, uh, ik sluit me aan bij de eerste vraag uh, die mevrouw van der Veld ook uh, stelt. En daarnaast uh, vraag ik me af wat Haarlem en Zand, of Amsterdam met Zandvoort te maken hebben. We kunnen ook kijken naar uh, Valkenburg of naar Aken. Ik zie dat verband totaal niet. Wat maakt het uit wat, dat er in Haarlem voor 30 dagen wordt gehandhaafd... en in Amsterdam voor, wat is het, 60 of 90? Maar, totaal onbelangrijk. Wij zitten hier in een, in een dorp wat uh, voor 60, 70 procent moet leven van toerisme. En uh, dat betekent dat er ook op een bepaalde specifieke manier naar gekeken moet worden. En dat zou ik graag aan de heer Bouwberg-Wilson mee willen geven. Voorzitter, voorzitter, ik geloof niet dat dat een vraag is... maar ik wil er wel op ingaan, daar gaat het niet om. Ik doe het even uh, in volle orde van dat de vragen bij me zijn binnengekomen. Voorzitter, het gaat vanavond over toeristische verhuur... niet om flatgebouw Rotonde. Dus uh, het, het, het punt wat wij bespreken is wat breder van aard... en daarom acht ik mij volledig vrij om hierover te praten. Want het gaat uh, zeker verder dan het flatgebouw... waar ik inderdaad voorzitter van de vergadering van eigenaren ben. Technisch Voorzitter. Uh, heeft, wat heeft Zandvoort nou met Haarlem en Amsterdam te maken? Ja, ik, ik, ik denk toch dat de heer Deen niet goed luistert als ik citeer. Investeerders wijken bijvoorbeeld uit naar Zandvoort vanwege het gunstige beleid... en kopen vooral woningen aan de boulevard met zeezicht op... mede doordat Zandvoort onder de huidige beleid een woning voor 120 dagen mag worden verhuurd. Dat is dus het verband waar ik op doel, meneer Deen. Voorzitter, om de aanzuigende werking van zandvoer te kunnen tegengaan... is het zaak dat wij met betrekking tot het toegestaande aantal maximumdagen... toeristische verhuur per jaar niet te veel afwijken... van wat inmiddels in Haarlem en Amsterdam... alweer het verband, meneer Deen, inmiddels al staand beleid is. Om ongewenste neveneffecten terug te brengen... is het ons dienst noodzakelijk dat het maximum van 120 dagen... te beginnen in 2019 en in de jaren daarna substantieel wordt teruggebracht. Handhaving. Dat toeristische verhuur gedurende maximaal 120 dagen per jaar... mocht plaatsvinden, dat geldt al jarenlang. Maar het werd niet gecontroleerd en al even meer gehandhaafd. Voorkomen moet worden dat handhaving opnieuw... alleen een papieren tijger wordt. Voor verhuur via platforms als Airbnb... is een eenmalige meldingsplicht in combinatie met webscreping voorgesteld, voorzitter. Maar controle door middel van webscreping... is ons inziens onvoldoende geschikt. Zowel het aanbieden van een ruimte... als het niet beschikbaar zijn van een ruimte... zoals dat uit de publicatie op de website kan worden afgelegd... zegt, zegt, afgeleid, zegt immers weinig... over de mate waarin die ruimte daadwerkelijk wordt verhuurd. Het is dus slechts een indicatie... En onder andere afhankelijk van het feit of men recensies op verhuurplatforms vermeldt. En dat kan gemakkelijk worden gemanipuleerd. Zolang verhuur dus niet vooraf wordt gemeld, is adequate en efficiënte controle op het correct melden van verhuur en op de overschrijding van het toegestaande aantal dagen en op het heffen en betalen van toeristenbelasting ons inzins niet mogelijk. Ten slotte moet een meldingsplicht niet alleen gelden voor verhuur via platforms als Airbnb... maar voor iedereen die toeristisch verhuurt, voorzitter. Gelijke monniken, gelijke kappen. Van het vooraf melden per boeking wordt gesteld... dat dit zwaar zou drukken op de administratieve lasten van de verhuurder. Voorzitter, dat slaat naar onze mening nergens op. Dezelfde maar mail, waarin een boeking aan een huurder wordt bevestigd kan een cc naar de gemeente worden gestuurd, extra werk nieuw. Belangrijke voordelen, bij verplichte melding vooraf... worden alle verhuur, ook die buiten platforms als Airbnb gemeld... en kan er veel gerichter en dus efficiënter worden gecontroleerd. En toeristenbelasting worden geheven. Dat is hard nodig, want zoals ook een voorgaande spreker dat al vermelde, bij een steekproef is vastgesteld dat van de negen woningen die men had gecontroleerd en voor vijf, dus ruim meer dan de helft... geen toeristenbelasting werd betaald. Voorzitter, het verplicht vooraf melden per boeking... is naar ons idee een effectieve methodiek die weinig inspanning vraagt... en toeristische verhuur veel beter en vollediger... dan een middel van webscraping in beeld brengt. Het verplicht vooraf melden per boeking... maakt dat de controle en handhaving op toeristische verhuur... als mede de inning van toeristenbelasting... ook veel efficiënter kan plaatsvinden... Het gelijke speelveld, citaat uit bijlage 1 bij de stukken die we hebben gekregen. Het gelijke speelveld tussen hotels en aanbieders van vakantieverhuur is verstoord en levert oneigenlijke concurrentie op. Voorzitter, hotels, pensions, B&B, Airbnb, kamerverhuur, ze strijden allemaal om conditie. Of er in hoeverre sprake is van een gelijk speelveld of van oneigenlijke concurrentie is tot dusver onbekend. Om te bezien wanneer voor elke categorie een verzadigingspunt wordt bereikt, zijn ons inziens nader gegevens onontbeerlijk. Op basis daarvan kan namelijk worden bepaald of en zo ja wanneer capaciteitsbeleid noodzakelijk is. Het niet toeristisch mogen verhuren van tweede woningen en het actief handhaven van het aantal dagen dat woningen per jaar toeristisch verhuurd mogen worden, zal vrijwel zeker leiden tot een verschuiving naar BB. Citaat huisvestingsverordening voor het gedeeltelijk onttrekken van bestemming tot bewoning... ten behoeve van bed en breakfast is geen vergunning als bedoeld in artikel 21 van de wet noodzakelijk. Als je het ene gaat, minder makkelijk gaat maken, ligt een uitwijken naar het andere voor de hand. Daarom blijkt het ons nodig om per gebied aan de hand van bestemmingsplannen... gewenste ontwikkelingen, samenstelling van de woningvoorraad en leefbaarheid in de buurt... een maximum te bepalen en kan het college voor elke categorie, zoals net genoemd... bepalen wanneer een maximum wordt bereikt... en indien dat het geval is, een vergunningsplicht instellen. Om te bepalen wanneer voor hotels, pensions, B&B, Airbnb en Kamerhuur... een verzadigingspunt is bereikt en een gelijk speelveld kan worden geborgd... zijn nadere gegevens gewenst, op basis daarvan kan worden bepaald... of capaciteitsbeleid nodig is. Conclusie 6... In het geval van een beperking van het aantal dagen dat woningen per jaar toeristisch mogen worden verhuurd... is het zaak te voorkomen dat die tot ongewenste verschuiving naar B&B leidt. Mogelijk dient de vergunningsplicht voor nieuwe B&B's te worden ingesteld. Voorzitter, dan overlast. U hebt het gehoord, anderen hebben het ook al gezegd, dat komt voor. In Amsterdam is daarvoor een hotline beschikbaar. Met name in het weekend als de meeste activiteiten plaatsvinden... Er staat dan ook een handhavingsteam paraat dat direct tot actie kan overgaan. Belangrijk voordeel, de kans op een daadwerkelijke aantreffen en aanpakken van de ongewenste situatie is dan veel groter. Het is gewenst dat meldingen met name ook in het weekend mogelijk zijn en aan aanleiding van een melding direct tot actie kan worden overgaan. Voorzitter, wij zijn benieuwd naar het standpunt van onze collega's en ook niet in de laatste ja. plaats naar nee, de reactie Wouwijk, Wilson die hierheen heeft een... Verduidelijking vraag. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik heb uh, de vraag aan de heer uh, Bouwberg-Wilson of hij het antwoord heeft gelezen van de wethouder op onze vraag. Uh, die de PVV de vorige keer heeft gesteld. Wij vroegen om het aantal uh, meldingen van overlast. Uh, dat waren er 18. Over 2018, over ongeveer 5 miljoen bezoekers. Vindt u een hotline dan noodzakelijk? Ja voorzitter, op het moment dat wij constateren dat de mate van verhuur vergelijkbaar is met de mate van verhuur in Amsterdam. En we ook horen dat er sprake is van overlast. Dan is het misschien zo dat het alleen kan worden verklaard dat niet alle overlastsituaties gemeld worden. En dat dat de reden is voor het feit dat u er maar in antwoord op uw vraag van 18 heeft gehoord. Ik weet ook helemaal niet of er überhaupt wel bekend is dat we een meldlijn hebben voor die situatie en hoe die bereikt kan worden. Net zo goed als het niet bekend was dat tweedeelwoningen niet toeristisch mogen worden verhuurd, Ook zoiets. Voorzitter, ik kwam bij mijn conclusie. Voorzitter, we zijn benieuwd naar het standpunt van onze collega's niet in de laatste plaats na de reactie van het college. En dat ook weer niet in de laatste plaats gezien het voorstel van het college dat de vorige keer voorlag, lag. Afgezet tegen wat er nu ligt. En dat laatste, de benieuwd naar de reactie, geldt ook voor de beantwoording van de op 9 januari door ons gestelde technische vragen. Want volgens ons staan die nog allemaal open. Dank u voorzitter. Dank u meneer Baalberg-Wilson. Uh, die notitie die is gelezen en uh, er zal ingegaan worden op de conclusies en een aantal vragen die u gesteld heeft. Ik ga naar de andere kant, uh, mag ik u begrijpen weer, mevrouw. Dank u wel voorzitter. Um collega Bouwberg Weersel heeft het over dat, dat hij verbaasd is dat dit stuk op deze manier ligt. Die verbazing delen wij niet, want dat is door de wethouder de vorige keer prima aangekondigd dat het op deze manier zou plaatsvinden. Maar ik wil er toch nog wel even uitgebreid op ingaan. En dan te beginnen met dat met de mooie Zandvoortse traditie, omdat deel van je huis te verhuren natuurlijk niets mis is. En volgens mij delen we dat ook met elkaar. En ook niet om je eigen huis te verhuren als je met vakantie bent. Maar wel om dat op grote schaal opkopen van woningen en ombouwen tot illegale verhuurbedrijfjes. En daar gaat het volgens mij vanavond over. En net als eerder in Haarlem en Amsterdam zijn we de grip kwijtgeraakt... en de bewoners betalen deze rekening. Want de leefbaarheid gaat achteruit en we zijn geen baas meer in eigen woningmarkt. En in het raadsprogramma, wat uh, meneer Wilton uh, net noemde... staat inderdaad concreet dat we wat gaan doen maar ook aan die verminderde leefbaarheid en die onttrekking van de woningvoorraad... en de maatschappelijk ongewenste prijsopdrijving, want zo staat het genoemd. Dus dat de handhaving eerst op orde moet komen, dat staat prima in dit voorstel. Meer mensen op de handhaven, bestuurlijke boetes uitdelen, eh, schijnconstructies tegengaan... betere communicatie, zoals mevrouw Veld ook terecht zegt, meldplicht. Dat zijn allemaal prima voorstellen, maar waar wij ons grote zorgen over maken... is dat er ook staat dat bij de huidige norm van 120 dagen verhuur er geen succesvolle handhaving kan plaatsvinden. En die onvoldoende handhaving was nu de basis van het probleem. Dus nu staat bij voorbaat weer vast dat er niet goed de handhaving is. Nou, in hoeverre heeft het dan zin om deze handhavingsmaatregelen allemaal op te tuigen, zou onze vraag zijn. En wij horen graag van de wethouder welke resultaten we mogen verwachten van deze aanpak. Want inderdaad dat de regio het terugbrengt om die grootschalige opkoop te stoppen, dat werkt wel in de regio. Dat stond afgelopen week nog met grote kop in de krant. Um, dat het in Amsterdam in ieder geval prima werkt, in Los Angeles ook, maar oké, okay, dat is dan te ver van ons bed. Maar um, we zijn natuurlijk met 120 dagen wel heel erg aantrekkelijk voor de regio om huizen op te kopen voor verhuur. Um, in het stuk staat Meneer dit als ook als risico benoemd. Ja, mevrouw Van den Veld, u heeft een vraag. Mevrouw, mevrouw Koper, ik hoor u ook weer hetzelfde zeggen. Een huis opkopen om 120 dagen te verhuren, dat mag dus niet. Dat wist ik ook niet. Dat ben ik ook pas sinds kort achter. Maar dat, je kunt dus niet een huis gaan opkopen en 120 dagen verhuren. Je moet daar dus officieel wonen. En dat is wel een issue waar het nu ook vanavond over dient te gaan... En ik vind wel, misschien bent u dat met me eens, dat je vanaf nu af aan kunt zeggen... oké, okay, er komt een woonplicht als u nu een woning koopt. Dat het niet verder kan speculeren. Maar je kan toch niet mensen die geïnvesteerd hebben hun, hun bezittingen ontzeggen? Dat kan toch niet. Mevrouw Koper, u, Dank u wel, Voorzitter. Verder. Ja, Mevrouw van der Veld, ik, ik heb dat niet zo gezegd... want ik begrijp het verschil uitstekend tussen de 120 dagen verhuur... en de... Uh, ne, luistert u straks maar even terug. Dat is dan prima, maar als, ook, ook, dan, ook dan nog... het gaat erom dat het niet handhaafbare criteria zijn. En die woonplicht, die was er al. Maar die werd niet goed gehandhaafd. En daar gaat het nu om. Um, dus onze vraag is nu, als het gaat ook om het zorgen voor handhaafbare criteria, welke stappen gaan er in genomen worden... en wanneer mogen we dan van de wethouder daar een voorstel over de, uh, verwachten. Want wat ons betreft hebben inwoners recht op handhaafbare criteria... als het gaat om die woningmarkt... en moeten we dat ook zo snel mogelijk met elkaar gaan regelen. Um, dat gelijke speelveld voor legale verhuurders en professionele logiesverstrekkers is ook genoemd, en dat is uiteraard ook belangrijk. Dus, wat, dus de vraag is wanneer dat voorstel? En laten we dat dan ook. Er wordt gesproken van een evaluatie in het voorstel. Laten we dat dan ook zo snel mogelijk doen na de zomer. Dan hebben we daar concrete informatie over, zodat het niet een slepend middenboulevard/parkeerbeleid-verhaal gaat worden en elke keer terugkomt. Dat lijkt me niet handig. Uh, tot slot. De vorige vergadering heeft de Partij van de Arbeid ook vragen gesteld... over de illegale verhuur van sociale huurwoningen. En uh, onze vraag is, is er al meer bekend daarover uit uh, overleg met de KEI? En we hebben het de aanleiding van de discussie gehad... over uh, hoe de werkgroep Centrum zou denken... het overleg over wat daar gebeurt met de verhuur in het centrum. En de vraag is dan ook, is er ook al meer bekend over... Uh, wat er uit dat overleg is gekomen. En daar wil ik het in eerste instantie bij laten. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Koper. Die vragen zijn, uh, zijn duidelijk en die zijn genoteerd. D66, wie mag ik het woord geven? De heer de Graaf. Voorzitter, dank u wel. Um... In tegenstelling tot misschien alle andere partijen... wil ik toch de wethouder een compliment geven voor dit voorstel. D66 heeft in de vorige vergaderingen heel duidelijk aangegeven... wat wij wilden, wat wij vonden. Dat is in dit raadsvoorstel prima meegenomen. Uiteraard maken wij ook ons zorgen over handhaving... en daar willen wij ook al graag wat antwoorden op. Nogmaals... Ook hebben wij de vraag gesteld aan de wethouder in de vorige uh, vergaderingen van om hoeveel woningen gaat het nou eigenlijk. En daar kan eigenlijk helemaal geen antwoord op worden gegeven. En vandaar dat het heel erg belangrijk is dat we dat in eerste instantie gaan, uh, gaan, uh, gaan inventariseren. Ook de meldingsplicht en uh, met OPZ was ik het daar volledig mee eens. Die meldingsplicht moet er komen en wanneer die meldingsplicht er niet komt en we komen erachter dat ze niet melden. dan moet er gewoon een sanctie op staan en wat mij betreft een behoorlijk grote uh, ik wens in ieder geval het college wijsheid en succes toe om dit handhavingsbeleid te gaan uh, formaliseren. En daar wil ik het in eerste termijn uh, bij laten. Dank u wel. Dank u meneer De Graaf. Wie van de PVV mag het woord geven? Meneer Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, er is al een hoop gezegd. Uh, we kunnen ons aansluiten bij een groot aantal punten van voorgaande sprekers. Uh, wij danken de wethouder in ieder geval voor het antwoord op onze vraag... Uh, ...aangaande aard en omvang van de overlast. 18 meldingen in een heel jaar, uh, waarin wij miljoenen bezoekers mogen ontvangen. Dat plaatst wat ons betreft een en ander numeriek in, uh, in perspectief. Um, verder is het even van belang dat we inderdaad blijven zoals de voorzitter ook al aangaf... ...bij de veranderingen, hè, de punten die nu ertoe doen. En um, ja, wat ons betreft staat het huidige beleid al niet toe... ...dat tweede woningen worden verhuurd aan toeristen. Start hier nou gewoon met handhaven, want dit punt is wat ons betreft het grootste probleem in Zandvoort. Hier worden woningen aan de woningmarkt onttrokken. De regels zijn er, handhaven is wat ons betreft het toverwoord. Uh, een eenmalige meldplicht, gecombineerd met een eventuele boete, kan bij deze handhaving zeker helpen. In dit specifieke geval uh, zijn wij daar wel voor. Toch zien we uh, zo langzamerhand twee uitzonderingen ontstaan. En dan doe ik even op het uh, Pallasgebouw, Palacehotel, Hotel. En uh, de Rotondeflat, zoals uh, de twee insprekers ook al hebben gemeld. Uh, wat is nu precies de situatie in de Rotondeflat? Wat, wat voor bestemming zit daar nu op? Dat is vraag aan de wethouder. Want dat is wel belangrijk. Um, zit daar de, de, de, de functie logis of hotel, of hotelappartementen? Ik heb wel zoiets gelezen. Ja, dan plaatst dat een en ander in een ander perspectief. En moeten we misschien wel een aparte paragraaf gaan ontwikkelen... in ieder geval ten aanzien van de rotondeflat. Want als die afspraken ooit zijn gemaakt, dan moet je je daaraan houden. Dat is dus een, een, een vraag. Um, voor wat betreft het Palace Hotel hebben we ook uh, een paar keer gesproken... met de, uh, in ieder geval de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. En die is ook heel erg bereid om uh, met de wethouder een en ander in kaart te brengen... en tot oplossingen te komen om daar de overlast in ieder geval te beperken... Te verminderen. Uh, nou, dat lijkt ons ook een, een goede zet. Daarnaast, uh, wat mevrouw Koper ook al uh, zei, gelooft de wethouder zelf wel in de mogelijkheid om op deze 120 dagen regel te kunnen controleren. Want daar, daar staat natuurlijk nogal wat twijfel in de, in de brief. Uh, uh, we lezen dat handhaven op deze 120 dagen regel in ieder geval een arbeidsintensieve en complexe aangelegenheid is. Het vraagt ook om capaciteituitbreiding, onder andere van Omgevingsdienst Eimond. Dus geloof de wethouder hierin? En de tweede vraag is, als dit zo zou worden uitgevoerd... en het komt tot een goede controlemogelijkheid en handhaving... wat kost dat dan? Dat is de tweede vraag. Tot zover in de eerste termijn, voorzitter. Dank u. De VVD, wie mag ik het woord geven? Mevrouw Keurensen. Dank u, voorzitter. Uh, om in de woorden van uh, D66 uh, mee te gaan. Um, de vorige keer hebben wij uh, stevige kritiek geuit op het, op het stuk, met name ook in de raadsvergadering. Uh, wij hebben ons in niet misbestaande bewoordingen uitgelaten. En um, het is goed om te zien dat um, de wethouder het op deze manier heeft opgepakt... en met een stuk komt wat eigenlijk uh, exact voldoet aan ook hetgeen in het raadsprogramma is gesteld... Want daar staat namelijk, we gaan op basis van het lopende participatietraject, ik zal het nog een keer herhalen voor een aantal van u, de groei van het gebruik van woningen als uitsluitend vakantieverblijf aan banden leggen door in elk geval stringentere handhaving. En dat is exact de context van dit stuk. Dat staat er ook namelijk bij, want toeristische verhuur van woningen is alleen een positieve ontwikkeling als deze op een verantwoorde wijze plaatsvindt, Rekening houdt met wet en regelgeving waarbij de gemeente een goede balans vindt tussen de verschillende belangen. En dat voorstel verdoet hij dan. En om dan meteen door te gaan op uh, wat wordt aangegeven 120 dagen. Is dat handhaafbaar? Is 30 dagen handhaafbaar? Het schijnt Amsterdam, Haarlem dat dat uh, goed handhaafbaar is. Um, het is handig dat de website van Haarlem de, dat daar wat, wel wat dingen op te vinden zijn. Want er zijn vragen gesteld door de PvdA... Over de onthaafbaarheid van 30 dagen. De vraag die daar gesteld is aan het college van BNW van Haarlem, uh, vraag 4, afgesproken is dat een aanbieder niet meer dan 30 dagen per jaar mag ontvangen. Wanneer de PvdA een zoekopdracht invult van 10 januari tot en met 28 februari, meer dan 30 dagen, komt er een flinke lijst aan woningen beschikbaar, in dat geval 40 accommodaties. Is het college met de PvdA eens... dat de handhaving op dit criterium zodoende niet afdoende is? En dan komt het antwoord. Handhaving op het criterium van 30 dagen is ingewikkeld... omdat er bewijs moet zijn van daadwerkelijke overnachtingen. Het enkele feit dat het...